is het al in het tweede uur aangekomen en aan tafel is geschoven Jerry Kramer van de VVD en die gaat het even hebben over het louis Davids carré nou Jerry ik heb de laatste jaren, of tenminste de laatste maanden, allerlei uh, verhalen gehoord over het LDC hè. onder andere het lelijke dorpcentrum, het lokaal detentiecentrum het Lege dorpcentrum is weer de laatste berichtgeving erover. en jij stelt in een brief een aantal vragen en uh, kun je voor de luisteraars even uitleggen, waar gaat het nu precies ...om waarom jij hier zit? Nou, allereerst wil ik uh, zeggen dat, uh, dat de VVD al een uh, aantal brieven heeft uh, gesteld. Vragen heeft gesteld, in het verleden ook. En nu zijn er weer een aantal ontwikkelingen binnen het uh, louis davis ...waar wij ons gewoon zorgen over maken. En uh, nou ja, er zijn drie vragen gesteld. Eén uh, vraag over uh, ja, de ontwikkeling van, uh, uh, zeg maar nu de Trompwinkel zit. De andere van de A-hoed de apotheken en huisarts onder één dak. En Een andere vraag heeft te maken met een nieuw bestemmingsplan... wat afgelopen vrijdag uh, ter inzage is gelegd. En, uh, ja, wij willen gewoon van het college weten van wat, wat er nu speelt, want wij horen heel weinig. Ja, ik heb begrepen dat Aarhoed uh, gebouwd moest op de plek komen waar het gemeenschappenhuis uh, stond. Het huis is inmiddels tot de laatste steen helemaal afgebroken groot uh, verlies voor Zandvoort vind ik als uh, een ja. gebouw wat 120 jaar oud is, had gerenoveerd kunnen worden. Maar er was een mooi plan voor. En nu heb ik begrepen dat uh, de mensen die participeerden in dat plan, hebben allemaal hun medewerking opgezegd. Ze ja. willen er niet in. Wat ja, dus... gaat er nu komen, een visvijver of zo? Ja, visvijver. Ik, ik heb geen idee. Ik, uh, ik, ik hoop nog steeds dat er een uh, hele grote kermis wordt georganiseerd in het centrum. Kijk, zoals volgende week wordt ook begonnen met de sloop van de rug en rugwoningen. En ondertussen is nog steeds niet duidelijk welke plannen er worden gerealiseerd. Het college heeft gezegd dat, uh, dat uh, AM een bouwplicht heeft en zich uh, daaraan uh, dient te houden. En daarmee ook gezegd van dat ze in het tweede kwartaal zou beginnen met, uh, met de bouw van de woningen. Nou, niets van dat alles komt uit. Want er wordt een heel nieuw bestemmingsplan te inzaag gelegd. Maar ja, dat gaat toch en... jaren duren voordat dat uh, rond gaat komen? Nou ja, stel dat er geen bezwaren zijn van de omwonenden... Dan heb je op zijn hoogst, als je met alle vergunningverlening te maken hebt... Pas eind van dit jaar heb je pas een bouwvergunning voor de woningen van het LDC. Dus zeg maar voor de schaflocatie. Nou en daarmee ben ik tot de conclusie gekomen dat het college de raad heeft voorgelogen. En hoe hebben ze dat voorgelogen? Nou zij we altijd volgehouden dat het AM gewoon onherroepelijk gaat bouwen... En nu met, uh, ja, met weer een nieuwe, uh, ja, nieuwe procedure, een nieuw bestemmingsplan, ja, komt daar helemaal niks van terecht. Ze spelen eigenlijk alleen maar mee de uh, projectontwikkelaar in de kaart. Maar er is uh, uh, een aantal jaren geleden, en de tekening heb je daar liggen, is er een, uh, een plan gemaakt. Dat, daar moet ook een bestemmingsplan op zitten. Dus wat daar ingetekend is, dat zou eigenlijk al gebouwd moeten worden. In, plan. Ja, wij hebben, in het verleden hebben wij een masterplan vastgesteld. Ja. Een heel aardig plan. Dat uitging van een aantal bouwblokken. Nu heeft in 2009 of 2010 heeft de gemeenteraad een bestemmingsplan vastgesteld. Dus dat is er? En, dat is er, ja. En dat is zeg maar al een gigantische verruiming van de bouwmogelijkheden van AM. Dus eigenlijk wat de opzet van het plan was. Ja, ik zal het jullie laten zien mm. voor de luisteraars. Een beetje is het wat moeilijker te zien? Maar als je het kan, kan beschrijven. Kijk, bestaat het... Meerdere bouwblokken? Ja, je ziet een aantal uh, bouwblokken met een stukje ertussen, en dat is uh, een stuk LDC. Ja, okay. en wanneer zeg maar, nu het huidige bestemmingsplan wordt gevolgd, wordt het één groot, uh, mm -hmm. nou ja, ik noem het maar, mm -hmm. een slagschip. Een grote bouwmassa. Ja, en zeg maar als je het college nu het nieuwe bestemmingsplan wat te inzagen is gelegd, ja, dan komt er gewoon een hele randbebouwing Bovenop nog het hetgene wat al in het huidige bestemmingsplan mogelijk was. Maar. Um... Het is voor mij een beetje onduidelijk. Er wordt een bestemmingsplan gemaakt en er wordt een masterplan gemaakt. Uh, en daar is iedereen mee eens. Een ja. aantal jaar. Er waren natuurlijk ja. genoeg uh, inspraken en mensen die eventueel bezwaren hadden. Maar we waren het met z'n allen erover eens. Er wordt gebouwd. En nu uh, lijkt het wel, in jouw woorden, dat uit, uit de heldere hemel een ander plan uh, naar beneden daalt. Nou ja, het plan wordt zo, dus daar aangepast en, en verruimd ten behoeve van AM. ...dat ik helemaal niet meer kan spreken over een dorpscentrum. Het wordt het, ja, ik, ik, ik sta hier totaal niet achter wat hier gebeurt. Oh. En als, als, als je nu ziet wat er gebouwd is in de eerste fase... Ja. ...nou ja, we hebben het in de krant al kunnen lezen van diverse mensen... ...het wordt niet mooi gevonden. Nee. Het is te massaal, het is te eentonig, weinig kwaliteit. Dus ja, als je nu ziet wat een bestemmingsplan mogelijkheid biedt voor AM... Ja, dan kan je haast niet anders dan zeggen van, nou, pas op de plaats, dit moet anders. Maar het probleem is, colleges willen is willens en wetens begonnen met een bouw van een parkeergarage zonder dat daarbij een bouwvergunning is afgegeven voor de woningen. Dus er is nu alleen een bouwvergunning voor de parkeergarage, die wordt gebouwd. Als het dadelijk blijkt dat uh, AM niet gaat bouwen of dat de procedures zo lang gaan lopen, dan heeft de gemeente voor miljoenen, echt voor miljoenen, een parkeergarage gebouwd. En ja, die blijft leeg. Of tenminste, er komt niks boven. Dus alle, alle exploitatielasten die drukten zeg maar, ook op de, op de verhuur van uh, keerplekken aan de bewoners. Want die inflatie die, die, die, die, die, die is nooit meer dikken te krijgen. Nee. En dat is een gigantische stok voor de gemeente Zandvoort. Mm -hmm. Ik blijf het allemaal een beetje uh, vreemd vinden dat het ineens gebeurt. Uh, hebben jullie die informatie niet gehad dat het uh, zo ging veranderen? Of... Wij, wij, worden, wij worden elke keer uh, niet op de het hoogte gebracht. Ja, nee, wij moeten vragen stellen. Maar, ja. maar is dus, het niet handig dus dan wij... als college om dat naar buiten te dragen aan de raad dan? We zijn dit van plan? Ja goed, dit is altijd te laat. Altijd na wanneer de vragen zijn gesteld er komt, komt de informatie pas. En dan ook als je die informatie krijgt, dan krijg je gewoon de verkeerde informatie. Maar is... Ik kan niet anders concluderen dat het college gewoon ons zijn voorgelogen. Want het is op zich vrij, uh, vrij raar natuurlijk, want jou, jouw partij zit in het college. Ja, klopt. En daar wordt dus onderling in beslotenheid ook niet eens gekeken. Nou kijk, gebruik. wat de heer Tatis probeert te doen. Ik heb uh, in de afgelopen commissievergadering vragen gesteld. Nou, daar krijg ik geen antwoord op. Ik krijg alleen een procedure. Ja, ik moet op de koffie komen. En dan krijg ik het antwoord wel. Maar het is... Ja, maar ik, ik ben een beetje klaar met koffiedrinken op het, uh, op het gemeentehuis. Maar het is toch een want hele normale procedure? Ik wil, ik wil gewoon dat mijn vragen worden beantwoord. In de, daarvoor. Juist. Uh, ik ben openbaar bestuur, dus ik stel mijn vragen in openbaarheid. Niet uh, bij de koffie, op, bij de wethouder. En uh, als ik dat. Uh, ik heb het in het verleden wel gedaan, je natuurlijk wel samen in één partij zit. Nou, dan krijg ik geen antwoord. Vraag, ik heb in het verleden heel vaak gevraagd, hoe zit het nou met de ontwikkeling van die woningen? Ja, dat gaat allemaal volgens plan. Nou, de planning is bekend, maar de goede planning wordt nu dusdanig gewijzigd dat er gewoon een gigantisch risico is voor de gemeente. Ja, want als het bestemmingsplan dan ter inzage komt, kunnen bewoners, omwonenden kunnen dan bezwaar aantekenen tegen het hele verhaal. ja Nou, ik ken een aantal mensen die gaan dat zeker doen. Ja. Dus dat gaat veel langer duren dan men denkt en dan... Wat gaat er dan gebeuren? Het risico wordt nog hoger? Nou, er is dus dan geen bestemmingsplan. Dus de ontwikkelaar kan dan wel een bouw indienen dienen voor het, zeg maar, het huidige bestemmingsplan, maar niet voor het nieuwe bestemmingsplan. Kijk, en uh, zij wilde al meer woningen en kleinere woningen, aanpassing van de plannen. Nou, dat is ook al een wijziging ten opzichte van de plannen. Dus ja, het, het, het, het, het, kijk, het is op een gegeven moment gewoon een kaartenhuis wat gewoon indondert... En als je dan ziet ook, we hebben vragen gesteld over de Nijs. Dat is dan een uh, ontwikkelaar die samen met uh, Albert Heijn uh, daar een heel plan zou doen. Ja. Dat is dan de tweede fase uit mijn hoofd. Nou, die zou, daaronder kom, zou ook een parkeergarage komen. Dus het is een aaneengesloten uh, proces van opvolgende dingen die zouden gebeuren. Nou, nu blijkt dat uh, Ahol... ...en de Nijs nooit de intentie hebben gehad om uh, het pand van, uh, van, de, uh, van Dommelen... ...dus waar de tromp en de slager uh, in zitten, op te kopen. Dus dat hele plan, dat, dat, dat klopt al niet meer. Nee, want je kan alles eromheen, kan je wegslopen... ...maar er blijven er twee winkels staan. Ja, dus een beetje plan. de gemeente heeft, uh, bouwt op risico zelf de parkeergarage... Ja. ...die dan weer verhuurd wordt aan degene die daarboven gaan bouwen. Nou, dat hele plan, dat, dat, dat gaat al dat, dat niet door. Niet. En daar worden wij niet van op de hoogte gebracht... Dus ja, maar ja, als je nou, je wordt niet op de hoogte gebracht, zeg je, je zit daar niet in je eentje, er zitten er nog zestien. Wordt daar door jullie uh, actief op, uh, op gereageerd? Want ik neem aan dat als je een brief schrijft naar een, een college, dat er een wettelijke termijn is van antwoorden. Ja, klopt. Je krijgt ook wel je antwoorden. Maar gewoon uh, niet, niet juist antwoorden. Maar dan, dan, dan lijkt mij dat je als raad iets gaat doen. Ja, klopt. En ik heb al in het verleden aangegeven dat ik een evaluatie wilde van het LDC. Nou, en ik denk dat het hoog tijd is om dat te doen. Maar dan kan je als LDC... dus raad toch om vragen? Ja, klopt. Oké. Okay. Klopt. Alleen je moet natuurlijk wel begrijpen dat je natuurlijk met meerdere zit. En iedereen probeert altijd te, te, gewoon mensen vertrouwen te geven. Hmm. En op een gegeven moment kom je op een punt dat je dat, ja, dat je dat gewoon verliest. Ja, dus moet je door een, een evaluatie en door een goed gesprek met vrouwen het vertrouwen terug zien te krijgen? Ja, maar ja, goed, op een gegeven moment kom je ook een punt dat het gewoon niet anders kan. Ja, oké, okay, en dan? En dan, ja, dan zou je toch keuze moeten, maar. Als raad. Ja. ja. Het blijft een, een, een hangijzer dat LDC. Want Cor heeft al een paar namen uh, genoemd die in het dorp uh, circuleren. Dus een aantal mensen vinden het gewoon niet mooi. Uh, maakt het het nieuwe plan in jouw ogen maakt het nog slechter? Optisch? Nou ja, kijk, ik, ik heb, als ik het steen wou kunnen, dat maar kijk... Dat, dat is ook je vak. Ja, inderdaad, wordt dit nog massaler dan hetgene wat nu gebouwd is. En uh, natuurlijk uh, kan je zeggen, ja, we kunnen met dakelboutjes iets doen, maar ja, de, de bestemmingsplan ligt er niet op. Er kan mm -hmm. gewoon een hele verdieping op. Dus een projectontwikkelaar is niet gebonden aan hetgene wat, uh, wat, wat de raad raadwinst, maar gewoon wat in het bestemmingsplan staat. En hetzelfde geldt voor de Nijs en de, Aal, en de Aal, en Albert Heijn die nu onafhankelijk van elkaar gaan ontwikkelen. Ja, dat is, dat is een doodsteek voor de gemeente. Dus er nee, werd samen. altijd gezegd, ja we zijn in gesprek, dat gaat allemaal prima en er is niks aan de hand. En, uh, heeft u vertrouwen in ons, geloof in onze blauwe ogen. Maar het blijkt dus dat uh, uh, jij als, als uh, raadslid van de VVD het daar nou niet mee eens bent. Nee, ik heb mij in het verleden al gedistancieerd van de, van de bouw, uh, zeg maar van de eerste fase. Ik vind het echt afschuwelijk wat daar is uh, gebeurd. Nog steeds zijn er een aantal dingen die gewoon niet kloppen. De, de, de bouw van de installatie op het dak, al dat soort dingen. Dat schijnt allemaal niet door de welstandscommissies, zijn goedgekeurd en dat is toch uh, gerealiseerd. En uh, nee, goed, je ziet nu ook allerlei verenigingen die, die niet, uh, zich niet thuis voelen in, in het pand. Dus ja... Ja, dan... haast, haast, haast was het motto, maar ja, goed, we zitten er wel voor de komende 100 jaar tegen dat gebouw aan te kijken. Kan je en... daar als raad dan ook zeggen van, ho, nou willen wij even een heel goed bestemmingsplan uh, zien en dan gaan we door? Ja, maar... Of kan men maar ja, gewoon nou, ben, doorgaan ben, met bestemmingsplannen maken? Ben, het is al te laat. De bouw van de parkeergarage is begonnen, oh, af, vergeten, ja. is, is begon... nee, die, daar is het mee gestart. Dus de hele procedure is al werk gestaan. En, dat, en dat, dit moet het college geweten hebben. Kijk, we hebben gevraagd naar alle risico's in beeld te brengen. En is gezegd, nou, dat gaat allemaal volgens de planning. En, als, als, en Dan wordt het dus gewoon een vertrouwenscrisis? Ja. Ja. Dat is toch vrij ernstig? Nou ja, voor mij wel. Ik ben, ik ben op het punt dat ik daar geen vertrouwen meer in heb. Ja. En hoe nu verder? Want die vragen zijn ingediend, het vertrouwen is, uh, is, is dalende. Ja. Hoe gaan, hoe gaan uh, het college en, uh, en de raad daarmee om nu? Hoe, hoe, hoe, hoe, nou, hoe goed, kom je ja, naar elkaar? Het, het, het, ja, het kan niet anders dan dat dit uh, binnenkort op, uh, op een vergadering wordt besproken. En dan is het ook aan de gemeenteraad hoe ze hiermee omgaan. Hm. Kijk, ik ben natuurlijk ook maar één stem in dit hele verhaal. Nou, ik, ik, je zegt ik ben één stem, dat klopt. Maar ik wil dat dan groter trekken, want er staat nog een, nog een raadslid achter je. Er zijn meer raadsleden die dit ook zien. Ja. En wat denken die er dan van? Nou, ik heb dit deze notitie die heb ik, die is vrijdag verstuurd. En er staat een vraag bij. En die is voor iedereen te beantwoorden. Dus daar wacht ik nog op. Oké. Maar de VVD dan? Zijn de partij? Uh, ja, dat is de, hij doet zijn eigen partij. Er wordt een vraag gesteld uh, van de achterkant. Maar uh, Jerry is uh, zelf van de VVD. Dus ik neem aan dat hij dat in zijn eigen fractie bespreekt. En daarmee uh, wel de vergadering nou, gaat. Ja, ik, ik kan uh, voor iedereen gaan spreken hier. Nee, dat maar, niet. De Maar nee, nee, nee, nee. De, VVD, de VVD heeft dit nooit gewild. Dat is gewoon. Ja, een, een, een, een, een best wel een heftig onderwerp, want Heel Zandvoort praat erover. En nu ik het in, in, inderdaad een tekening zie, wordt het wel een heel groot slagschip en geen mooi pad ertussen. Um, wij blijven dit volgen. Ik hoop dat je het nog eens een keer uh, komt toelichten als nou, een gesprek ik wil nog geweest nog is. Wat één ding graag eens toelichten ja. is. Kijk, wij hebben natuurlijk een ontwikkeling gedaan van de, de middenboulevard. Daar hebben toen een partner gehad dat was versteden. is altijd gezegd, ja, doordat de raad zo lastig was en zo. Maar ik wil nou eens weten van of dat nou echt zo is geweest. Want het college heeft op een gegeven moment uh, versteden opgedragen om een hoed aan te kopen. De hoed van Pellers. Een verdieping uh, bovenin. En ik denk dat daardoor versteden is afgehaakt. En eigenlijk nu precies hetzelfde wat gebeurt zeg maar, met het pand van Van Dobbelen met de Nijs en de Aalhond. De college zei: nou jullie kopen dat op, we gaan dat ontwikkelen. Nou, dat gebeurt dus niet. Dus die hele evaluatie die toen eigenlijk ook voor de haar plaats moet vinden die, zou nu, die gebeurt eigenlijk nu weer precies dezelfde in, in, uh, graad ja. maar hoe, kom je, hoe, hoe zou je er ooit achter komen ja, nou je zou een uh, enquête kunnen doen in de, in de gemeenteraad mm -hmm. en onderzoek oké okay, nou uh, dat is gezegd uh, we, we blijven het volgen uh, ik ben ook zeer benieuwd naar de uitkomst en als je ooit nog eens antwoord krijgt op die vragen dan willen we daar graag in, in delen en dan praten we nog een keer over het bestemmingsplan Jelie bedankt 이렇게요